Middernacht, het begin van dinsdag 10 september, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer ziet VVD-fractievoorzitter Zijlstra ruimte voor het kabinet om de oppositie in de Eerste Kamer ervan te overtuigen in te stemmen met de pensioenplannen.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 De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton noemt het een belangrijke stap als het Syrische regime onmiddellijk afstand doet van zijn chemische wapens. Ze heeft hierover gesproken met president Obama. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat kritisch kijken naar het Russische voorstel om de chemische wapens van Syrië over te dragen. De Britse premier Cameron is gematigd positief over het voorstel, maar hij waarschuwde dat het geen afleidingsmanoeuvre van Syrië mag zijn. Meer dan 100 ouders zijn vanavond naar de Groningse basisschool De Petterflat gekomen na het overlijden van twee leerlingen. De tweeling van tien werd vanochtend met hun vader en halfbroertje van twee doodgevonden in een bungalow op een vakantiepark in Schoonlo. De politie gaat uit van een gezinsmoord. Bij de bijeenkomst was slachtofferhulp aanwezig.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 De auto was gevonden in een opslagruimte waarvan in 1989 op een veiling de inhoud blind werd verkocht, omdat de huur niet meer werd betaald. De nieuwe eigenaren betaalden er 100 dollar voor. Dan nog het weer, wisselend bewolkt en geregeld buien, sommige met onweer. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en flinke buien en het wordt 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden... 4 kilometer door wegwerkzaamheden En de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer... tussen Afrit Volendam en Nieuwerdam. Die is dicht door een ongeluk. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Japan versloeg Turkije afgelopen zaterdag. Tokio won van Istanbul. Eindelijk konden ze weer eens juichen in dat land waar het reizen van de zon... Nou ja, niet echt van harte gaat de laatste jaren. Het benodigde bedrag staat op de bank. Ik heb het gevoel dat, dat de, de juiste microfoon niet gevonden is. Of wel? Ik moet een andere microfoon hebben. Precies. Ik ga even naar een andere microfoon. Precies. Dat gevoel had ik al. Dat de microfoon er niet helemaal deed. Uh, maar goed, er staat in uh, Tokio 2,3 miljard uh, op de bank. Dus het gaat wel lukken met de Olympische Spelen in 2020. Mooi. Zelfs zat ik zaterdagmiddag weer eens langs de lijn. Ik zag twee kinderen tennissen, een jongen en een meisje. De een, negen, die kwam amper boven het net uit. Maar ze hadden een lol in het spel. Ze speelden met vuur. Zo hard mogelijk. En wij aan de kant moesten er een beetje van giechelen. Als je opeens talent aan het werk ziet, of in ieder geval het resultaat van vele lessen... en we vuurden ze nog een beetje extra aan en hij sloeg nog een beetje harder... en zij had er lol in om juist dan te pareren. En het allermooiste was, ze vergaten te tellen. Ze wisten niet wie ervoor stond. Dat moesten wij ze dan weer zeggen. Dan is voor mij sport op zijn allermooist. Als je alles om je heen vergeet, de hele wereld. Oh ja, de wereld waar het draait om macht en geld... En onrecht en ijdelheid, zoals bij de verkiezing van de nieuwe IOC-president. Morgen wordt het bekendgemaakt: wie wint, is niet altijd degene die wint. En dat weet mijn gasten, topadvocaten en hoogleraar Sport en Recht aan de VU in Amsterdam. Tonnesgoed. Marjan Olfers, hartelijk welkom. Dankjewel. Doet die benoeming er toe? Morgen, bekendgemaakt in Buenos Aires. Voor het president van het IOC? Ja, die doet het er zeker toe. Dat is, uiteindelijk is dat de machtigste sportman of vrouw. Dit keer kan er ook een vrouw gekozen worden, heb ik begrepen. Dus dat is echt de allerhoogste positie van het allerhoogste orgaan dat we kennen in de sport. Maar er valt natuurlijk, trouwens vrouw zeg je, maar ik zie helemaal geen vrouw. Ik dacht dat er ook een vrouw bij was, dat die oorspronkelijk in ieder geval op die lijstje stond. Even kijken, misschien is die er niet meer. En het NEC Hansblad vanavond portretteert zes mannen. Oké, okay, dat zou wel jammer zijn. Dan zou ze gesneuveld zijn. Even kijken. Ja. Oorspronkelijk werd ook genoemd. Ik weet niet. Ga ik even snel op mijn lijstje ja. kijken. Richard uh, Dennis. Nou, zie ik inderdaad. Even kijken. Er is een, Thomas Bach is er. Dat is, een, ja. dat is natuurlijk de Duitser. Dan hebben we een Pretoricaan. Staat hij ook nog bij u op het lijstje, denk ja. ik? Sergej Boepka, die is uit de Oekraïne... Het polstok hoog springen. Ja, Richard. Currian, denk nee, Dennis ik. Dennis Oswald uit Zwitserland. Dennis Oswald. Ser Ja, Singapore. nee, dit, dit zijn de mannen, ja. Dit, zijn, dit de zijn de mannen. De mannen. Mannen, ja. vrouwen zijn toch weer gesneuveld. De, de, de zijn er zijn to, toch weer de vrouw gesneuveld, ja. ja. Dat zou wel jammer zijn. Maar goed, waarom zouden die oudere heren... Het ambiëren. Nou, ze zijn niet allemaal oud, heb ik begrepen. In ieder geval. Want dan voel ik mezelf ook ineens heel oud. Maar nou, zijn ze flink ouder dan jij bent. Ja, nee, de, de meeste. Maar wat was weer vraag? Vertel. Waarom ambiëren uh, mannen van die leeftijd het om uh, die, die, die functie in te willen nemen? Want het is een ere, het is ook een soort erebaan. Je wordt er niet voor betaald. Nee. Ja, het is natuurlijk wel zo dat um, als je de, de sport een warm hart toe draagt... en ik heb in ieder geval begrepen dat er toch altijd wel heel veel... Uh mannen wel heel graag veel macht hebben. En als je heel graag heel veel macht zou willen hebben... dan zou je je toch deze positie wel moeten ambiëren. Ja, ja, dus het gaat om macht. Het gaat ja. niet om sport, het gaat om macht. Nou, ik weet niet of het om macht gaat. Ik hoop dat het natuurlijk op sport gaat, hè? want dat zou het allermooiste zijn. Maar de vraag is, om hoeveel sport draait het uiteindelijk nog op die allerhoogste positie? Um, want met hoeveel ben je eigenlijk nog met sport bezig. Gaat het niet om contracten... Uh, he, lucratieve sponsorcontracten? Gaat het niet om het hosten van... waar de Olympische Spelen moeten plaatsvinden? Het gaat om... Uh, proberen natuurlijk... Hè, net als in elke boord die je hebt... Uh, om natuurlijk uh, met elkaar... iets voor elkaar te krijgen. Maar het gaat niet meer echt om... waar het in de sport om gaat. Hè? Zoals je in je introductie eigenlijk zei... van uh, ja, die, die kinderen die spelen... Ja, daar ben je wel heel erg los van geraakt op dat, op, ja, dat, ja, op dat niveau. Ja. Terwijl de Olympische gedachte natuurlijk wel een hele mooie is. Hè? Dat alle sporters natuurlijk uit de hele wereld met elkaar... Ja, naar hun beste kunnen hun prestaties tonen. Dat ligt er eigenlijk aan de grondslag. Maar op dit moment gaat het natuurlijk toch wel heel veel ook om geld. Dus zeg je dan met zoveel woorden... Marjan Olvers, dat die Olympische gedachte. Uh, uh, dat, het, dat die gedachte lippendienst wordt bewezen. En dat het daar werkelijk niet meer om gaat bij de Olympische Spelen. Nou, kijk. nou ja, dat, dat vind ik een hele lastige, want uiteindelijk. Hè, um St zit ik straks toch weer voor de televisie bij de ja. Olympische Spelen. Ja, ik ook. En dan hoop ja, ik toch... He, en als dan Epke Zonderland daar, daar weer een ja, prachtige maar... prestatie... dan kan, je, kan ik daar zo erg van genieten. En al die sporters die daar komen. Dus dat, dat dan weer wel. Maar we weten allemaal... Kijk, je moet het ofwel zien dat als consument van sportproducten sportproduct... dan gaat het gewoon de Olympische Spelen zijn... dan gewoon die paar weken gaan het om de beste prestaties. Maar gaat het uiteindelijk om een positie in een board... in het, he, in het Executive Committee of... Uh, Um, he, als IOC-lid. Hoeveel ben je dan nog daadwerkelijk bezig met sport... naar een hoger niveau te tillen, naar een breder niveau te tillen? Dat vraag ik me af. Dat zou ik eigenlijk uh, Jacques Rogge wel willen vragen. Jacques Rogge is de huidige president die morgen ja, afscheid neemt. Hij gaat morgen afscheid nemen, ja. Ik zou hem dat wel willen vragen. Van heeft het hem gebracht wat hij had, uh, had gedacht? Heeft hij nog een goede bijdrage ook echt aan de sport kunnen leveren? Hij heeft er zich natuurlijk wel ingezet voor een schonere sport... voor een meer ethische sport. Um, maar had hij daar in zijn dagelijkse werk... had hij ook nog echt iets met, met, met de sport? Echt iets met de sport. Je houdt van vragen stellen. Ja. Dat um, is het antwoord, denk je? Ik denk, ik vermoed... Ik heb het hem niet gevraagd. Ik denk dat hij daar zich te weinig de, uh, mee ja. heeft kunnen bezighouden. Ja. Dat lijkt me eigenlijk ook het wrang aan zo'n positie. Dat als je echt van de sport houdt... dat je feitelijk alleen nog maar bezig bent met het politieke spel. Ja. En dat is bij uitstek een spel dat een heleboel sporters niet heel graag spelen. Ja. Die willen maar gewoon één ding. En Jacques Rogge is natuurlijk vanouds, van oorsprong wel een topsporter. Zeiler wereldkampioen weer ja. het kampioen geweest. Ja. Ja. Een aantal van die mannen die nu genoemd worden als mogelijke kandidaten... Um, die hebben ook uh, topsport bedreven. Nou, van Boepke is dat duidelijk. De, ja. de gedoodverfde favoriet, die Bach heet, de Duitser, ja. heeft geschermd. Dus er is nog wel een soort link, maar het is een soort tragiek, zeg je. Maar dan vallen ze toch in de, in de tragiek van hun eigen machts... Wellust, nou, machts kijk, weet gedreven, je, ik, dat, kijk, weet je, uiteindelijk is het bij de, in de sport zo... dat het een, een monopolie is. Er is maar één IOC... Dat is echt en daar worden ook nog eens een keer alle Olympische sporten in vertegenwoordigd. Hè. Een internationale federatie ziet maar op één sport... en zo'n IOC op een heleboel verschillende uh, sporten... die allemaal bij elkaar komen in dat, in dat IOC. Um, vervolgens is dat ook nog een keer opgedeeld. Uh, Jacques Rogge die is dan de president. Hè. Dan heb je een executive committee en daaronder heb je dan de IOC-leden. Uh, daar zitten ook allemaal niet-sporters in, een heleboel. Ik... Uh, uh, en ook wel weer topsporters. Het is een mengelmoes van van alles. Het is toch een beetje een erefunctie met elkaar. Ja, en waar houden die mannen zich met name bij bezig? Um, het zijn natuurlijk al, uh, uh, voornamelijk mannen. Is natuurlijk het hoogste van waar gaat de volgende Olympische Spelen plaatsvinden. Um, de regels, als die moeten worden veranderd... He, dat moet natuurlijk ook allemaal door, door die committees uh, worden goedgekeurd. Maar uiteindelijk gaat het niet meer heel erg over waar het daadwerkelijk om gaat. Om dat ja. prachtig mooie spelletje waar we zo van genoten... als kind toen we speelden. Ja. Marjan Olvers, jij bent um, nou ja, hoogleraar aan de VU. Een bijzonder hoogleraar op het uh, terrein van sport en recht. Dus die gaan we nog wel dichter bij elkaar proberen te brengen vanavond. In, in 1999, afgestudeerd in de rechten. Ja. Je bent advocaat geworden, maar ook wetenschapper. Ja, inmiddels je... ben ik geen advocaat meer. Ik ben bewust de advocatuur uitgegaan. Ah, waarom was dat bewust? Um, omdat ik geen advocaat ben. Je bent een. Ik ben niet van het partijbelang. Ik ben veel meer van het algemeen belang, heb ik bedacht. Het ging gewoon niet. Nou, laat ik het zo zeggen. Je moet er. Um, als advocaat moet je heel goed één partij kunnen dienen. En als ik dan dacht. Ja, ik kan nu wel winnen, maar dan verliest die ander. Maar dan verliest ook het algemeen belang. Ben je geen goede advocaat? Ja. Dus ik bracht veel liever partijen naar elkaar ja. toe. Ja, dat zat je helemaal verkeerd. Nou ja, weet je, ik ben veel beter in mediation en het adviseren en ja. het strategisch adviseren op, um, op zaken. Ja. En dan bij uitstek ervoor te zorgen om niet voor die rechter ja. te komen. Was dat een moeilijke beslissing eigenlijk? Was dat een moeilijk proces? Nee, helemaal niet. Ik heb nooit, ik heb nooit moeilijke beslissingen eigenlijk. <laughs> nee, ik denk gewoon van: ja. oh, dat ligt me dus niet, dus dan doe ik het niet. Klaar. Maar het is altijd gedaan. Nee hoor, ik heb, het, ik heb het een aantal jaren gedaan. Ja. En, en dan genoeg om te weten. En dan moet je ook gewoon erkennen, vind ik. Uh, als je daar geen passie voor hebt, moet je stoppen. Want dat gaat, lijkt ik een beetje op een sporter. Van, als, ik, als ik het niet meer leuk vind, moet je dat gewoon niet meer doen. Dus ik adviseer nog steeds, een strategisch advies. Dat vind ik leuk, daar ben ik goed in. Maar partijen moeten wel weer met elkaar door kunnen. Ik nou ja. hou wel van, en voor een rechter verliest uit iedereen, vind ik. Meestal. Ja, dus ja. je verliest en geld. En je kan daarna helemaal de deur niet meer met elkaar door. Dus wie heeft er uiteindelijk gewonnen? Behalve de advocaat die dan ja. het meeste geld opstrijkt. En dat vind ik een beetje zonde. Want zo hoeft het niet te zijn. Je bent in ieder geval dus wetenschapper geworden. Ja. Gepromoveerd uh, vier jaar geleden. Uh, belangrijke passage is dat je lid werd van de Raad van commissarissen bij Ajax. Nou, die, die uh, periode, die episode, die kennen we allemaal. Want je kwam tegenover te staan met je mede-raadsleden. Uh, Hoogleraar dus. Je leerde je man kennen toen je aan kickboxen ging doen. Toen was je 16. Hij heet Tom Haring. Afgelopen <laughs> weken veel in het nieuws. vanwege je bijdrage aan een rapport over matchfixing in de sport. En je bent 44. En dan voordat we weer teruggaan naar, die, naar, die, naar de yeah. grote sport. Um, je studeerde pas af toen je 29 of 30 was in de rechten. Dat, ja, min als dat, twee kinderen. Dat, verder. dat is ja. laat? Dat is laat, ja. Maar ik, um, wat ik eerst heb gedaan. ja, weet je, ik, ik ben iemand die. Um, eigenlijk wel veel heeft geprobeerd. Ik ben eerst economie gaan studeren of ja. uh, nee, ik ben eerst bij een accountantskantoor gaan werken. Vond ik hartstikke leuk. Toen denk ik, ja, ik ga een beetje daar. De deden acht tot 13 jaar hoorde ik iemand uh, over de accountancyopleiding. opleiding. denk ik, ja, weet je, dat ga ik gewoon niet doen. Dat kan veel sneller. Dus ben economie gaan studeren. en mijn propedeuse economie gehaald. Begon voor mezelf te werken. Uh, kreeg een aardig leuk bedrijfje. Uh, uh, dat ik uh, upje runde op een hele jonge leeftijd. Verdiende vri, ja. vrij veel centjes. En, uh, en dacht op een dag ja, dit kan ik mijn hele leven bij verdoen. Ze ging steeds minder studeren, want ja, als je geld verdient... en je wordt serieus genomen in een grote boze mensenwereld... ja, dan is dat ook wel ja. heel erg stoer en je eigen auto kan betalen... je eigen huis en goed voor jezelf kan zorgen. En dan kom je al heel snel op een soort van midlife crisis. van ja, dit kan ik wel mijn hele midlife leven toen doen. je nog niet je vroeg ja. in de twintig was. Ja, ja ik wil alles... Ja. Ik, ik hou heel erg <laughs> snel van... Uh, ik, wil alles wel, ik wil wel heel veel uit het leven halen, het liefst zo snel mogelijk. Dus daarom, mm, ik denk ook niet snel na over besluiten. Je doet het of je doet het niet en je hebt daar... Daarna ook geen spijt van. Ja, maar dan heb je dus wel een paar keer verkeerd de mis gezeten. Ja, maar dat is toch prima, daar leer je toch van. Dan moet je sterker uitkomen. Soms zit je, zit je gewoon mis. Ja, weet je, dat is met een, dat vind ik zo mooi aan sport. Denk, ja, die mensen zitten continu vaak mis. Want ja. je wordt niet altijd één. En elke keer moet je weer opladen of je moet je weer, uh, je moet je weer klaarmaken voor de volgende wedstrijd. Je moet een blessure overwinnen. Je moet overwinnen dat je niet wordt geselecteerd. Teleurstellingen kennen we allemaal in het leven, maar als je niets probeert kom je er ook nooit. Ja. Dus zo sta ik wel een beetje in het leven, van je moet gewoon, je moet proberen. Dat is toch leuk? Ja. En het, het, dan blijft het ook een beetje spannend, dus ik dacht, nou, wat ga ik dan doen? Toen had ik, ja, ik kende mijn man en uh, zei hij, joh, wat wil je doen? En toen had ik net twaalf rechtszaken waren er, waarvan we er elf hadden gewonnen. Ik dus natuurlijk niet als advocaat, maar gewoon als uh, accountant destijds. En toen dacht ik, god, oh, dat lijkt me ook wel, wel leuk. En toen zei hij, nou, dan ga je dat toch doen? En dat is toen meteen, ben ik dat gaan doen? Ja. En toen en, kwam de sport er later bij, want je bent niet... Ja, toen je, mijn man is natuurlijk kwam uit de sport, toen moest ik nog één vak doen... en, en dat was het vak Sport en Recht. En daar kreeg ik van de, ja, de meest leuke, leuke docent les... en meest uh, bevlogen hoogleraar, uh, Heiko van Staveren. En, en die vroeg aan mij, wil je mijn studentassistenten worden? En dat vond ik hartstikke leuk. En toen vroeg hij, goh, uh, zou je willen promoveren? En... Ja, toen, ja, daar moet ik wel even over nadenken, had ik toen zoiets. Maar ik wist niet eens wat promoveren eigenlijk was. Dat zat niet in mijn keuzelijstje. Maar ja, ik was hoogzwanger en toen dacht ik, ja joh, moet toch wat? Ik ga niet uh, de advocatuur in of solliciteren met een dikke buik. Want dat mag, ik ja, bedoel... Ja, dat ze je dan niet aannemen is bijna, bijna logisch, terwijl het volgens de wet natuurlijk niet mag. Ja, je, maar goed, ik denk dat ja, je bijna volgens mij. Ja, ja. <laughs> dat ging nog net goed. Dat ging nog net goed, hè? ja <laughs> nou, dat doe ik wel vaak hoor. Maar ja, toen dacht ik: weet je wat, dan uh, ik ga het gewoon proberen. Tja. En, ja. en ik ben, zo ben ik rechter gaan studeren en zo kwam ik in de sport en recht. En, en nu heb, even, zit je nu wel goed. Ja, ik vind die, ik ben heel erg ongeduldig. Dat is wel het leuke, maar ook altijd, ik wil altijd weer. Verder. He, dus mijn vakgebied moet breder ja. verdiepen. En als ik ben heel snel dat ik alweer iets heel snel, heel saai vind. Dus ik moet wel worden uitgedaagd. Maar die uitdaging kan je in de sport heel goed zoeken. He, ik ontmoet de meest bevlogen mensen, sporters. Um, ik leer heel veel want sport en recht, het is. Ik kan de ene dag bezig zijn met intellectueel eigendomsrecht. De andere dag ben ik bezig om statuten te maken. De derde dag ben ik bezig aan het adviseren over een groot conflict... omdat een bond wordt opgeblazen. En dat, zijn de, ja, dat is zo leuk. En dus ik blijf steeds, ik hou wel van spanning... Ja. en het uh, op hoog, hoog niveau proberen te, te, ja, continu te presteren. Dat is ja. wel de uitdaging voor mij. Maar dat betekent ook dat ik, uh, als ik niet vroeg naar bed ga... in het weekend wel hele nachten door ook alles aan het lezen ben. Dat wel. Goed, en je bent ook een lezer, las ik in een interview voor de NRC want Je houdt echt van lezen trouwens, maar ook ik bedoel andere boeken dan alleen maar uh, juridische. Nee, uh, ik, uh, ik ben altijd bezig met lezen en leren, en ik ben ja. altijd bezig, met name om kennis tot me te nemen. Dus ik kan ook echt, als ik dan zie dat er gratis colleges of wat dan ook of een nieuw boek uit is, of dat ik een gratis boek op, dat, ja, ik kan echt me verliezen in het lezen dat ik tot nachten, dat het ineens twee uur is en dat hmm. ik dan alle colleges van je heel heb gevolgd in de psychologie of zo. En dan denk ik, ja, dat, dat hoor ik niet vaak om me heen, maar vind ik heel leuk. Goed, Marjan Olvers dus. Um, terug naar de, de, het IOC. Uh... Morgen wordt het bekendgemaakt wie de opvolger is van Jacques Rogge. Die heeft er twaalf jaar gezeten. Over wie door een van de ereleden, Heinz Verbrugge... Uh, ook in het journaal vanavond nog gezegd werd dat hij dat het goed gedaan heeft. We hebben ook even een klein uh, fragmentje. Jacques Rogge heeft dus, denk ik... Uh, ja, een groot aantal uh, reformen toegepast en, en, en in, in praktijk gebracht. Hij uh, heeft het uh, IOC uh, zeker dus uh, financieel uh, goed gesaneerd... En ook, een goede basis gegeven. Dus ik denk dat we met heel veel... Uh, ja, een hele positieve instelling terug moeten kijken... op de periode dat hij voorzitter was. Een opener en transparanter. Ja, een opener en transparanter. Wat natuurlijk uh, ook een goede zaak is in deze tijd. Is dat ook zo? Is die organisatie... waar het om ongelooflijk veel geld gaat. Niet dat ze dat zelf hebben... maar ze zijn een speelbal van partijen waar de belangen gigantisch zijn. Is die organisatie nou ook zo open en transparant... als Heine het doet voorkomen? Het is transparanter geworden. Maar echte transparantie is er op een heleboel fronten nog niet... Maar het feit alleen al dat transparantie überhaupt nu in de mond wordt genomen en dat eraan gewerkt is, dat er een ethics committee is, um, dat, dat er regels scherper zijn gesteld, um, dat betekent wel dat er op dit moment aandacht is voor transparantie. En we komen van heel ver. Um, het moet, wat mij betreft, nog veel transparanter. Dat zou er moeten gebeuren bijvoorbeeld. Nou kijk, als je kijkt, onder andere, laten we het hebben over de bidprocedure. Als je kijkt ook naar de Europese regels die zouden gelden, dan zou je zeggen: dan maak je van tevoren objectieve criteria op grond, en die maak je ook openbaar. En op grond daarvan kunnen partijen dan inschrijven. Nou, dit is wel een bitboek, maar dat is nog iets anders dan echt zeggen: van nou, wij maken als IOC-members een keus. Uh, om bijvoorbeeld voor het komende, ik noem maar wat, de Olympische Spelen te organiseren in een land dat voldoet aan de hierna volgende criteria. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen: dat moet een nieuw developing country worden en daar denken we aan dit. Of een land waar nog niet eerder is georganiseerd. Heel of, normaal, eigenlijk, dit wat je nu uitlegt, lijkt mij, toch? Dat is. Vrij normaal in Europa is dat vrij normaal. Maar wij zijn een beetje gewend als Nederland... om naar de wereld te kijken van onze eigen perceptie. Ja, ja. Okay. Maar in Brazilië, vermoed ik, of in, in Latijns-Amerikaanse landen... maar ook dichterbij bij de Balkan... Daar, daar wordt op een andere manier natuurlijk naar dit soort zaken gekeken. En ja, dan, dan is het helemaal niet zo gek om een vriendje wat te gunnen... om maar wat te zeggen. Dus wij kijken vanuit ons Europees perspectief... waar we al enige kennis hebben van deze regels... die gelden in het Europese recht zou je eigenlijk zeggen... ja we moeten objectieve, transparante criteria krijgen. Daar kan je inschrijven als een soort van openbare aanbesteding. Uh, maar dat, dat gebeurt dus niet. Maar feitelijk, als je kijkt dus vanuit het Europese recht... zou dat ja. wel moeten. Maar dan is, dan is juist zo'n club als IOC. jij die nadenkt uh, en doseert over sport en recht... is dus een ongelooflijk interessante broedplaats... om te kijken of je mondiaal, met een mondiale club... Um, regels kunt vinden die, die, waarbij iedereen eigenlijk um, uh, zich vertegenwoordigd voelt. Want wij hebben natuurlijk altijd ons eigen uh, beperkte westerse perspectief, dat we op willen dringen. Dat zeg je zelf. Maar hoe moet het dan? Hoe moet je het dan oplossen? Of moet je gewoon zeggen, ja, maar wat wij voorstaan in het recht, in het democratische besluitvormingsproces, dat moeten we eigenlijk ook op willen dringen aan de anderen. En moeilijk is, wij kunnen dat als Nederland niet alleen, maar Europa kan het wel. Want we hebben een Europese commissie die gewoon ja. bevoegdheden ja. heeft. Het gekke is eigenlijk dat als je het echt vanuit het Europese recht bekijkt... dat, dat Europa eigenlijk nooit bereid is geweest om ook te bijten naar bijvoorbeeld een IOC. En we bijten naar allerlei partijen, maar dit is een van de machtigste monopolies die we hebben ter wereld. Ik bedoel, we, we bijten wel naar, naar Microsoft... of naar uh, ja. grote banken, of uh, noem ze allemaal maar op. Maar, maar het zou best eens goed zijn om tegen de, de regels... die wij vanuit Europa hebben, daar het IOC eens aan te spiegelen... Ja. en te denken van waar kunnen wij winstpunten hebben. Maar sterker ook, waar zouden ze moeten voldoen aan het Europese recht? Waarom, waarom gebeurt het niet? Ja, dat is voor mij altijd een grote vraag. Wat we wel hebben gezien bij een aantal zaken... we hebben het Bosman-arrest ooit gehad. Dat was Dat was over transfers en nationaliteitsclausules. Daar, was, daar had de sport eigenlijk zich enorm aan vertild. Daar dachten de grote uh, voetbalbonden... dat het allemaal wel met de sisser af zou lopen. En toen bleek ineens dat het Europese recht... het was overigens al eens eerder gedaan... in Walraaf en Donne Matero... maar nu was het met het Bosman-arrest echt... Echt. Ik denk dat dat de enige echte bom is die het recht ooit onder sportregels heeft, heeft gelegd. En toen werd ook iedereen wakker. Ook de, de zaken die daarna ja. volgden. Ja, maar dat is dus juist een geweldig voorbeeld van: als je het doet, hè, dan kan het enorme uh, repercussies hebben over de hele sportwereld. En juist. Dus waarom gebeurt het niet als het gaat om sport? Er dat moet bolwerk? iemand naar de rechter stappen. En hier, kijk. We hebben Bosman gehad, ooit bij FIFA, eh, bij ja? de, de, Die had het de lef. regels. Is er Die eentje had... als sporter om ja. te doen? Ja, en we weten ook wat er met Bosman is gebeurd. Namelijk... Ik geloof dat Bosman niet heel gelukkig is geworden van deze actie. En ik denk dat dat een understatement is. Nee, we er wel niet voor voor je. Als je, het niet um, weet? Als je uh, even om je in te beelden als sporter. Als sporter begin je een rechtszaak omdat je denkt dat je in je recht staat. Ja. Eh, advocaten vertellen je ook vaak: U staat in uw recht, we gaan deze zaak winnen. Althans, we gaan alles in het werk stellen om dat te winnen. Vervolgens kom je dus in een procedure terecht... die heel lang duurt. Dat is echt een uitputtingslag. Niet alleen mentaal, maar ook financieel vaak voor sporters. Uh, en uiteindelijk win je. Maar... Wat heb je eigenlijk gewonnen, denk je dan? En voor wie? Je bent een Want, paar jaar verder, je staat ja, alleen. Ja, hij stond alleen. Carrière en, afgelopen. Ja, en, en alle andere voetballers die dachten... hartstikke goed dat Bosman naar, euh, heeft naar deze rechter is gestapt. Want wij kunnen nu transfervrij vertrekken. Ja. Er is wel een benefiet uh, voetbalwedstrijd voor hem gehouden. Maar dat was het dan ook. Hij was een soort, ja... Hè, kleine speler die, die het lef had ja. om, om dit te doen. Maar voor het overige, ik, ik adviseerde zelf toen ik advocaat was... heel vaak, sporters gaan hem maar niet vechten. Heel vaak. Heel, alleen, um, want al die tijd en energie die jij aan in die rechtszaak stopt... Het, een, een beetje bodemprocedure kan gewoon jaren in beslag nemen... Um, kun je veel beter in je sportcarrière stoppen. Nee. En laten we proberen daaruit te komen op een andere manier... Maar je ja, dat, dat, die andere manier, die is er dus niet. Begrijp. Maar dat is het trieste dus. Dat is het die. trieste. En ik denk dus, als je echt, echt massa... Je moet massa hebben, roep ja. ik altijd. Ook tijdens mijn colleges. Eén sporter gaat het niet lukken. Maar wat je wel zou kunnen doen... En daarom, ik ben een groot voorstander... van, uh, van bijvoorbeeld vakbonden die zouden veel sterker kunnen zijn. We zien dat in de Verenigde Staten, dat die vakbonden daar verschrikkelijk sterk zijn. In de sport? In de sport, hè, bijvoorbeeld bij de Major Leagues. En die kunnen natuurlijk al die sporters vertegenwoordigen. En over bepaalde, hele restrictieve regels, hebben ze aan kunnen moddelen. Hebben ze veel meer in, kon, in balans kunnen brengen. Dus je zoekt, we noemen dat, in, ja, in het Engels is het, een, je zoekt counterfeeling power, je zoekt een macht die je tegenover het andere machtsblok kan zetten... in de hoop dat die regels meer met elkaar in balans geraken. En dat is waar het grote drama in de sport zit. Dat er is maar één IOC, je bent al blij als je mee mag doen. Daar ga je niet tegen vechten, als sporter al helemaal niet. Dus wie moet er vechten? Dan zou dat de Europese Commissie zelfstandig moeten doen. De vraag is waarom zouden ze dat doen? En daarna speelt er ook altijd een hele sterke lobby van de sport... Die, uh, we hebben het gezien destijds bij de Formule 1. We hebben het gezien destijds bij voetbal. Het Europese parlement gaat zich roeren. Uh, en dat betekent dat ook er zijn zoveel sportliefhebbers... Die, uh, ja, die het soms ook wel voor elkaar krijgen... dat de regels toch een beetje minder gelden. Ja. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, zijn de privacyregels. Die hebben we. Maar er, er stapt eigenlijk geen sporter naar... Het Hof van de Rechten van de Mens, waar je eigenlijk uit zou moeten komen. Je moet eerst helemaal uitgeprocedeerd zijn. Een voorbeeld is uh, als het gaat om uh, de manier waarop uh, wielrenners worden gevolgd. Die moeten geloof ik elke uur laten weten waar ze zijn. Ja. Nou, dat is een grote indruk op je privacy. Juridisch mag het helemaal niet, eigenlijk. Nou, dat, dat, is, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Je mag, uh, het is nog niet getest. Het is nog niet voor een rechter geweest. En, er is, en de zaken die er geweest zijn, zeggen ze... ja, dopingregels zijn op zich uh, best toegestaan... mits proportioneel, zegt de Europese rechter. Uh, dus sancties moeten ook proportioneel zijn en dergelijke. Maar uh, ja, dat was maar weer één zaak. En vervolgens zegt de sport... Hey, we passen het ietsje aan en nu zijn we proportioneel en we starten weer all over. Again. Dus je zou deze regels echt eens moeten testen. Dat zou bijna gewoon een proefprocedure ook ja. moeten zijn. Maar dan moet er moet toch weer één zo'n sporter opstaan die niet een alleen. een groepje. Het persoon, ja oké, okay, maar, maar goed, die zijn er dus niet. En, en van Bosman kun je leren dat het soms zin heeft om in je eentje te, ja, de persoonlijke moed te hebben. En ook bereid, de, de bereidheid om een offer te brengen. Dat is ja, eigenlijk dus ook en, maar nodig. het is wel een heel groot offer. Daarom pleit ik ook veel meer voor sterkere vakbonden, die ja. dit soort zaken voor de sporters gewoon moeten agenderen. En we zien, en het moeilijk is natuurlijk ook aan een sporter, die wil maar één ding en dat is sporten. Die wil gewoon al die ballen's ja. niet hebben. Die wil niet nadenken over juridische procedures. Die wil helemaal niet nadenken over, he, over zijn rechten en zo. Ja, hooguit als een sponsor dat dan wil. Maar die, is, die wordt vaak een speelbal in deze. En, en daar zit wel een beetje mijn zorg. Dus ik vind dat er ook vanuit de overheid en in Nederland doen wij dat behoorlijk goed... dat er veel meer uh, ja, aandacht moet komen... om alles wat de arbeid van de sporters direct raakt... goed onder te brengen in vakbonden.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 half naakt voorbij de jury op ze lacht haar tanden bloot wat zijn haar borsten groot haar tranen stromen want ze is mis Nederland Een andere wet van het leven die niet alleen in het sport geldt. Als je wint heb je vrienden. Bezongen door Henny Vrienden en Herman Brood. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeier. En er wordt op dit moment natuurlijk ook gesport. We praten erover, maar er wordt gesport in New York. Um, volgens mijn gasten Marjan Olvers, wordt het een eitje voor Nadal. Nou, de eerste set, Marcelo Mesker, ging ook makkelijk naar Nadal. Maar hoe is het nu in de tweede? Ja, 6-2 was het in de eerste set voor Nadal. Maar nu toch een kleine turnaround. 4-2 voor Djokovic. Ah. Beetje verrassend, want uh, Nadal was echt dominant hoor, zo goed. Uh, zoals hij het hele toernooi al speelt. Maar nu een ongelooflijk punt. Nou, ik geloof niet dat ik het ooit heb gezien in zo'n belangrijke finale. Op breakpoint in de vorige game. won Djokovic een rally van 54 slagen. En dat is niet het balletje heen en weer tennissen, 5 meter over het net. Dat is op volle oorlogsterkte Met een enorm tempo. Dus misschien is dit wel een moment hoor. voor uh, Djokovic om iets terug te doen tegen de geweldige Nadal. 4-2 dus uh, voor Nadal. Uh, voor Djokovic. Iets in de tweede set, maar ja, hij heeft nu alweer breakpoints tegen, dus uh, we weten niet hoe lang de voorsprong blijft. Jij ja, houdt het voor ons in de gaten, tot later. Ja. Dankjewel, ja. Marcel Mesker. Nou, het kan keren, je weet het nooit. Dat is het fascinerend van sport. Dat, dat, dat is het leuke van sport. Hè? De onzekerheid van de uitslag moet tot het einde ja. toe bewaard blijven. Ja. En eigenlijk. dat mensen soms op een ongelooflijk meer in hun reserves kunnen tasten en nog niet ja. weten te vinden van extra kracht. Jij, het zat je niet lekker. Uh, ja. dat we niet wisten waar die vrouw, vrouwelijke kandidaat, was ja, gebleven. Ja, ik, ik weet namelijk dat ik haar toen ooit tegenkwam, dat ik dacht, goh, wat leuk, het was een Marokkaanse vrouw, dat vond ik sowieso wel leuk. En, en, maar voor het overige weet ik overigens uh, uh, helemaal niets van haar, maar ik weet dat er destijds een vrouw was, en die zou dan heten Nawal El nou ja, dat ga ik natuurlijk helemaal verkeerd doen. Moet to raken of wat dan ja. ook. Maar in ieder geval zou er dus een vrouw ook op het lijstje hebben gestaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er eigenlijk dan met ja. de vrouw is gebeurd. als die nu ja. niet meer op het lijstje staat. Ja. Maar goed. Of is het, het gewoon een mannenbolwerk? Het is, tuurlijk, het is een mannenbolwerk. Maar dus, dat is, uh, dat is de NOC en NSF ook nog wel hoor. Ja. Dat is echt. Uh, ja. Ja, dus dus heb man. je gewoon sowieso minder kansen. En is het, en is het al een ongelooflijke heftige machtsstrijd die daar ja. op dit moment wordt. Uh, uitgevoerd, want dat daar we weten we niks van, maar nee. dat het over macht gaat is wel duidelijk. Ja, en het, en het is straks ook gewoon een hele geheime stemming, dus we zullen het dan ook weer niet weten. En dan, ja, kijk, weet je, wat mij fascineert is van, hoe zou je dit nou normaal doen? Als je ja. bijvoorbeeld een groot bedrijf in een internationale multinational leidt, dan ga je eerst een profielschets maken ja. van iemand. En dan zou je zeggen, nou, die moet voldoen aan de hierna volgende criteria. we gaan hem uit ons midden kiezen, maar het zou mooi zijn als, want dat, daar hebben wij behoefte aan op dit stadium waar het IOC nu in staat. En vervolgens ga je dan daar een kandidaat bij zoeken. En dat doe je dan volgens een, een, een bepaalde commissie of wat dan ook. En die laat je voordragen. Maar hier gaat het dus, mensen werpen zichzelf op uh, uit, uit de IOC-members. En dan wordt er uiteindelijk eentje gekozen. Het is bijna zoals als met de paus. Dan zie je straks een hmm. soort van win Het schrapje hoor. <laughs> maar witte rook. En dan, dan ah, ja. is er iemand gekozen. En niemand weet eigenlijk feitelijk hoe die stemming is gegaan. Er stond uh, vandaag een, uh, een boeiende analyse in NRC Handelsblad. Ja. Ik heb het niet gelezen. Nee, dat is, um, ja, dat is wel interessant. Een analyse van Henke Staudam. Die heeft een aantal stukken geschreven ook vorige week. En die suggereert dat Amerika doet eigenlijk niet echt mee achter de schermen. Omdat die vooral in de Amerikaanse profsporten bezig zijn geïnteresseerd. Ja, die in eigen Major League. Eigen Major League. China is vooral bezig met zich intern, heeft natuurlijk net een Olympische Spelen gehad. Wat blijft er over Rusland? Poetin wil heel graag. Het imago van Rusland oppoetsen. Onder andere door, nou ja, hij, Sochi komt eraan. En wil dus invloed in het IOC. Dat doet hij via een Kuwaitse sheik, Al-Abdal. Al-Saba, moet ik zeggen. Al-Saba. Hm. Die ook al bezig is om daar invloed uh, uit te oefenen. En dat doen ze dan via hun strooman Bach. Ja, dat heb ik begrijpen, ja. Um, maar dat, dat, denk je dat het, dat... Het, waar kan zijn, zo'n analyse? Nou, Ik heb inmiddels begrepen, ook in de sport... dat uh, zelfs al zijn is het nog zo raar... dat, dat het soms de waarheid nog vreemder is dan ja. wat je zou denken. Dus ik, ik sta nergens meer van te kijken wat dat aan gaat. Maar ik... Um, kijk, Poetin is natuurlijk wel iemand die heel erg voor sport staat. Hij laat zich ja. fotograferen met, met judoka's. Hij, hij bezoekt natuurlijk heel vaak ook allerlei, allerlei sportgaders. Hij, sta, hij staat zich daarop voor... Het het, weet je, het verbaast me niets, maar ik weet het niet. Nee. Maar dat zou het, waar we mee begonnen eigenlijk, nog eens onderstrepen... dat ja. het niet meer gaat over sport eigenlijk... maar het gaat over of financiële belangen, en die zijn gigantisch... het gaat echt om miljarden contracten die worden afgesloten... Ja. of om uh, imago-beelding van steden of landen, zelfs hele landen. Dus dan heeft het daar veel meer mee te maken dan met uh, de pure sport... En dat is toch wonderlijk voor zo'n organisatie? Nou, Ik denk niet dat het wonderlijk is, want je moet je organisatie uh, draaiende houden... en je kunt gewoon niet de hele dag bezig zijn met, uh, met zelf lekker sporten of wat dan ook. Ja. En dat, dat hoort er gewoon bij. Het is een multinational die je moet draaiende houden. En dat vergt gewoon andere capaciteiten ook. Ja. Als het dan over recht gaat, wat mij verbaasde is dat als bij, die, bij die procedures... Hè, als stad, als je het zou willen worden... dat je dan afspraken moet maken met het IOC als organisatie waarbij de wetten in het eigen land worden opgeheven. Als het gaat bijvoorbeeld over belastingbetalen. Het IOC eigent zich het recht toe om bijvoorbeeld... niet aan de belastingwetgeving onderhoorig te zijn. Hoe kan dat nou? Omdat het gewoon dat, dat kan. En het gekke is, dat, dat doen wij en dat weten wij vaak niet... dat doen wij in Nederland uh, ook wel voor andere multinationals... die we heel graag willen hebben dan schijnen we ook wel eens, uh, althans dat hoor ik dan, ik zou het bevestigd moeten het wordt, zien. Het wordt ontkend ook? Uh, het wordt ook wel ontkend, hè, van, nou ja, maar in ieder geval ze, een feit is... Dat ze belastingvoordeel is, hebben. Klopt, een, maar, feit maar is wel, nee, een feit is wel dat er gewoon grote multinationals uh, in het Amsterdamse zijn, weet ik in ieder geval. En de vraag is dan, waarom hebben ze Amsterdam dan gekozen? Nou, meestal is het niet omdat Amsterdam een hele leuke stad is. Meestal zitten daar ook wel wat uh, voordelen, denk ik, bij. Um, maar inderdaad, het IOC is natuurlijk een machtige organisatie. En macht, ja, dat, dat kun je gebruiken en inzetten. Want je, uh, het is gewoon heel eenvoudig. Je wil spelen of je wil ze niet. En dan gelden jouw regels, die kun je opleggen. Hmm. Nederland is destijds is niet zo snel bereid om daar aan ja. tegemoet te komen. Wij hebben altijd een parlement, daar kom je niet makkelijk voorbij. Maar ik kan me voorstellen dat in andere landen dat wat, uh, wat eenvoudiger ja. en sneller gaat. Het is maar hoe graag je het naar je wil hebben. Is het een van de struikelblokken geweest... Voor Nederland om de Olympische Spelen hier naartoe te halen? Ja, het wordt wel genoemd. Ik vind het moeilijk om, om, dat, om daar precies ook uh, de vinger op te krijgen. Uiteindelijk, uh, zoals ik het heb gezien, is, is dat er een rapport verscheen over de kosten van de Olympische Spelen. Ja. Daarop werd uh, Schip, uh, schippers informeerd vervolgens de Kamer en noemde daar een, een laag bedrag. Wat op zich volstrekt logisch is, uh, vind ik. Um, maar er was een range afgegeven in het bedrag. Ik vraag me ook af hoeveel mensen het rapport hadden gelezen, maar dat er zeiden. Um, er was een range afgegeven. Zij informeert de Kamer en geeft een lager bedrag door. Nou, er komt een heleboel gedoe. Hè. Ze moet, wordt uh, op, op het matje genoemd. van de range. Van de range. Ja. ja, maar je kan natuurlijk best als Kamer afspreken. Joh, we willen wel de Spelen, maar wel voor dat bedrag. bedrag. En hoe we het doen, doen we het. Maar we blijven ja. gewoon binnen dat bedrag. En, en vervolgens nam het een vaart dat ik dacht... Joh, waar zijn we nou eigenlijk hier ja. mee bezig? Waar gaat het nog om? Ja meer met de feiten in ieder geval. Ja, en ook niet meer met creativiteit. Hè. We hebben hier in Nederland een kenniseconomie. We hebben Eindhoven, waar we het hartstikke goed doen. Waarom kunnen we dan als Nederland niet eens een keer zeggen... van, nou, hoe mooi is het, 2028 die spelen. Ja. Wij zorgen ervoor dat dit gewoon gaat slagen. Dat de werkgelegenheid aantast. Dat er een positief resultaat komt. Dat we wellicht met de woningbouw creatieve dingen gaan doen. Studenten ontsluiten. Er zijn zoveel mogelijkheden... Maar waarom pakken we die niet en gaan we ze lopen mekkeren? Dat vind ik een beetje jammer. Hmm. Ik vind het jammer dat het, niet, dat het niet gelukt is? Ik vind het jammer dat het niet gelukt is... en dat we niet een positieve vibe hebben en kunnen handhaven... om toch door te pakken naar 2028. Hmm. Goed, ondanks dat het feit dat je dan met zo'n organisatie... zo'n ondemocratische ja. organisatie te maken krijgt als het IOC. Het blijft, het blijft me verbazen dat dat... Dat dat een soort ja, ja gedrag geeft. Nou ja, je zei het van de multinational of van de katholieke kerk, maar daar nou, heb je het dan mee vergeleken. Nou ja, dat is misschien wel voldoende. Er zijn nog meerdere onderwerpen, Marjan Olvers, om met jou te bespreken als het gaat over sport en recht. Want in eerste instantie, denk je van ja, die twee hebben eigenlijk... Hè? sport en recht. Nou, ook een dun onderwerp, maar. Hoe verder je erover doorpraat, hoe meer kanten eraan vastzitten. Zoals er zijn natuurlijk de mensenrechten. Dat is natuurlijk in het, in het geval van Rusland is het alweer interessant. Maar ook nog zoiets als uh, de wet op de kant spelen. Ja. waarover gepraat wordt. Nou misschien dat we het over een aantal onderwerpen over kunnen hevelen naar het tweede uur. Want je blijft tot twee ja. uur, dat hebben we afgesproken. En we hebben ook afgesproken dat luisteraars de gelegenheid kunnen nemen om vragen te stellen aan Marian Olvers. Of misschien wel in gesprek te raken. Nou, je kunt bellen met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaloona 0800 1121. Dus laten we die onderwerpen even doorschuiven. Eh, sport jij zelf nog? Ja, ik sport wel. Maar vooral als niemand het ziet. <laughs> Oké, okay, nou, dat zullen we dan niet. Te maar <laughs> ik hebt... spring touwtje bijvoorbeeld, maar dat is niet heel erg iets om, om er zo over op te scheppen, zeg maar. Dat is gewoon, conditietraining. Nee, dat is maar gewoon wel heel conditie. gezond. Dat is heel gezond. En, en gewoon ook. Uh, wel leuk, want je kan met keiharde muziek. En vooral als niemand het ziet, is dat hartstikke grappig. En dat is het eerste wat je doet als je opstaat? liefst wel, ja. Vind ik wel dapper, hoor. En het, en het, en het kickboksen, wat je als jong meisje deed, van 16. Wat heeft um, je dat gebracht? Het heeft me... Ja, ik ga nu iets zeggen wat, wat misschien raar is. Maar het heeft mij gebracht dat ik mensen heb leren kennen... die ik anders nooit in mijn leven had leren kennen. Ik heb geleerd om met bijna benen op de grond te staan. En het is heel ontnuchterend om, uh, om op een zaterdag gewoon. Ik heb, ik heb heel lang gewoon achter de bar in, in de school gestaan. En dat was verschrikkelijk fijn voor mij. Omdat je, ik heb gewoon de koffie verkeerd. Ja, daar was ik dan niet goed in. Want dan zat het uh, melk tot aan het plafond. Dus dat, uh, ja, je moet ook gewoon je beperkingen kennen. Maar de gesprekken die ik daar had met alle lagen van de bevolking. Ik, ik wist soms niet eens dat dat soort mensen. Ja, die, ik kwam mensen tegen de, die gewoon geen bankstel of wat in hun huis hadden... waar alles hol was, waar, waar gewoon geen vloerbedekking op de grond lag. Mensen die niet te eten hadden. mensen die uh, Kinderen die al werden afgezet om, om drie uur... en vervolgens nooit meer werden opgehaald. Ik heb daar dingen gezien die ik in mijn leven niet wist... dat dat, dat zo erg kon zijn of bestond. Dat en dat het, heeft me gebracht. Ja, dus veel meer inzicht in de samenleving in de dan, samenleving. dan, dan de sport zelf. Heb je wel gesport, eigenlijk? Heb ja, natuurlijk. Ik, ja, ik heb geschopt tegen oh, Ja, ja, Ik was zelfs zo goed voor het wedstrijdteam, heb ik me horen, laten vertellen. Maar wel door mijn, uh, mijn man. Maar goed, uh, ja, het, het fascinerende daar vind ik. En, en ik. Ik, daar heb ik echt van genoten. Door de sport ben ik op plaatsen geweest... waar andere mensen niet komen. Ik heb In de Favella heeft mijn man uh, lesgegeven... Aan, aan echt jongeren die, die het heel zwaar hadden. Ik heb, uh, ja, dus ik ben in Brazilië geweest. Uh, Puerto Rico, je kan het zo gek niet noemen. En toch opende de sport alle deuren. Prachtig. Ja, dat is nou in, volledig in de Olympische geest, volgens ja, mij. Ja. Maar misschien is het dan wel meer buiten de Olympische wereld... zo dan daarbinnen. Ja. Nou, dan zouden we ver weg zijn. U kunt bellen. 0800 1121 om vragen voor te leggen aan Marjan Olvers. Anders doe ik het, hoor. Ik heb er, ik heb er nog een paar. <laughs> uh, maar u mag het ook doen. Tot zometeen. Na het hoorspel. Het bureau. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Kijk, dat vind jij. NCRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 36, 1976.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 Ik wil graag de foto's van Koning hebben. M-koning. Ja. Die man zoekt in een laag, haalt een pakje uit, maakt het open. Laat van de bovenste foto zien. Dat zijn ze, zegt hij. Ik zie een kasteel met twee dikke turntjes. Prachtig, zeg ik. Ik betaal een verlaten zaak. <laughs> Op straat haal ik de foto's tevoorschijn. Ik kijk naar het kasteel. Ja. En ik vind het er verdomd on-Frans uitziet. <laughs> Bovendien staan er auto's omheen.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 Medeblik moet zijn. Ik ben ik zeker al 15 jaar niet geweest. <lacht> ze waren van iemand anders. Oh, ze waren van iemand anders. Zo heb ik eens een stelletje naaktfoto's gekregen. Bij Molenkamp zeker? Ja, bij ja, Molenkamp. Ik zeg tegen die foto's, die zijn helemaal niet voor mij bestemd. Die wil ik niet eens zien. Ik wil het niet eens zien. Dan waren het zeker foto's van een man. Nee.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 Naaktstrand. Er zijn vaak mooie vrouwen bij. En loopt u dan ook naak? Nee, ik niet. Ik niet. Dat lijkt me ook geen gezicht. Nee, dat zou geen gezicht zijn. Tikken jij eigenlijk in je vakantie, Hans? Ja, meestal wel. Ook wel pleintjes en zo? Ja, ook wel pleintjes. En wat doe je dan met de auto's? Die laat ik weg.